Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het moet echt gauw beter gaan in de asielopvang. Vluchtelingenwerk maakt zich grote zorgen over asielzoekers die in opvangplekken zitten. Dan gaat het niet alleen om de aanmeldplek in ter Apel. Het is helaas ook zo dat in de tenten, in de hallen, bijvoorbeeld in Leeuwarden, dit mensen soms al maanden zitten zonder enig daglicht zonder de deur die gevraagd is in een raam met frisse buitenlucht. Voor 1 augustus moeten dat soort minimumeisen geregeld zijn. Het gaat om één slaapkamer per gezin, een gewoon bed, drie keer per dag eten... en bescherming tegen hitte, kou, regen en geluidsoverlast. Is dat niet het geval, dan stapt Vluchtelingenwerk naar de rechter. De politie heeft vannacht in Blijswijk 19 mensen opgepakt. Ze blokkeerden voor de derde keer met trekkers distributiecentra... van Jumbo, Hoogvliet en Boni. Ze weigerden na gesprek met de politie om weg te gaan. Ook gisteravond werd er op meer plekken weer geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Op de Dam in Amsterdam stonden tien boeren met trekkers. Ook werden langs snelwegen en in provinciale wegen brandjes gesticht. Afgelopen maand hebben we meer, weer, weer meer afgerekend in de supermarkt. In juni was eten dik 11% duurder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral kaas, yoghurt en vlees werd duurder, maar ook de prijs van brood, groente, vis en fruit steeg verder. Over het algemeen werd de inflatie ietsje minder omdat de prijzen van stroom en gas wat minder hard stegen. En het EK voetbal voor vrouwen is begonnen. Gasland Engeland speelde de openingswedstrijd tegen Oostenrijk en gelukkig voor de fans de Engelsen wonnen. Aanname goed. Niet. Is die bal over de lijn of niet? Ja het doel wordt goedgekeurd. Old Trafford uit zijn dak. Sarina Wiegman blij in Engeland op 1-0 in de openingswedstrijd. De speelsters genoten van de sfeer in het uitverkochte dampende Old Trafford stadion. We we was we even hear speak. Oranje begint zaterdag tegen Zweden. We zijn regerend kampioen. Het weer bewolkt, maar het wordt vanochtend overal droog. Vanmiddag breekt soms de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. De FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 25 kilometer file. Vertraging op de A7 hoorn richting Zaanstad... tussen af het weide Worm en Knopend-Zaandam 4 kilometer. Bijna 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech op de A8 richting Amsterdam. Tussen zaanstad assen en Zaanstad-Zuid... staat zo'n eh, 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.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 Put your hands up. Can't break my soul have the stress and I'll take less I'll justify love Go around in circle, around in circle, Searching for love DFM, DFM's antwoord. 106.9 FM. FM Zandvoort Vriend, ik dacht ik bel je op, eens even checken is het waar Ach jongen houd toch op, ze was de moeite niet waar Nou mooi, dan kunnen we de kroeg veilig maken met elkaar Zelfde tijd, zelfde rondje, is goed, ik zie je daar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 Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er iets te harde hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Maar tussen ons is er iets te harde hey. We zijn nog steeds gewoon hetzelfde hey. Hey. En we gaan verlopen nergens heen. Hey. Oh -oh. Tussen ons is er iets te harde Kijk ons nou we zijn weer terug bij Haft We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waardoor zij is afgeknapt Kijk ons nou We zijn weer terug bij Haft Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd ik.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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Blijswijk bij Zoetermeer zijn bij een boerenprotest vanochtend 19 mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Ze blokkeerden met hun trekkers distributiecentra van Jumbo, Aldi en Hoogvliet. Ondanks toenemende druk blijft de Britse premier Johnson aan de macht vasthouden. Ondertussen neemt zijn steun van partijgenoten af. Steeds meer mensen uit zijn regering nemen ontslag. Vluchtelingenwerk Nederland wil dat de overheid de asielopvang voor 1 augustus beter heeft geregeld. Zo niet, dan stapt de organisatie naar de rechter. Veel asielzoekers hebben geen fatsoenlijk bed of sanitair omdat er te weinig opvangplekken zijn. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog, af en toe zon en het wordt 18 tot 21 graden.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 was ik niet real met je, dan ik hou het onder, elke seconde Kijk hoe je me gek maakt, echt waar Kan mezelf bijna voor mijn bek slaan, slecht gaan Nog een ook om alles te verdoven Ja ook al weet ik hoe de nacht zal gaan verlopen, Toch blijf ik open Maar ja misschien ben ik de optimist die een kans verdient Of fantasie, ik bedraag je niet Maar toch laat ik je niet doen. Tell that you're my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 Cause One day baby, we'll be old, oh baby we'll be old Claiming for the stories that we could've told One day baby, we'll be old, oh baby we'll be old Claiming the the stories that we could've told But when I do, I wonder why No more sees my heart as dry I'm laughing, I don't cry I don't think about y'all all the time But when I do, I wonder why No more sees my heart as dry I don't laugh, and I don't cry I don't think about y'all all the time But when I do, I wonder why And day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old I think of all the stories that we could've told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 Dus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 In lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar volledig in de gloria. Al waar een enkel voor me verschrikt. Zijn gulp opende en een mijn ogen begon te bevorderen. Ja, precies. Alsof er een engel in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde. En nou hou oh jij yeah, lachend een paar lucifers bij Ik heb veel te dienen, een beetje liefde Ik heb een stamine En een zware bieven, en wat beetje knieën en van origine Nou ja, dat hof gewoon een beetje bij mij En fantasieën, en ik kan FM met een hoofd van Zon Zee Zamfort en Zomerhit Essa boca linda tua boca linda essa boca linda